Kom als gewend, de ruil wordt gewend. Kom maar. Ja, maar, je moet, maar je moet hem wel hier maken. Kom maar, kom maar. Je moet hem wel hier maken. Ah, op ons huis aan zijn kast heeft gepost. Een, een week lang. Wat? Ik me er thuis. Haha, ik ¡Gracias! even kijken hoe het met jullie knietjes is. Bij iedereen. Door zijn heurten, zie gaan. Kijk, hoeveel je Iedereen naar beneden, ook hier aan de linkerkant. De linkerkant en de andere naar aan de linkerkant. Bij iedereen naar beneden. Iedereen door de knietjes. God, wat zien jullie er fantastisch uit. Alright, we gaan zo met z'n allen tunica de lucht inzetten. De eerste mensen in de ruimte. Monumental, monumental cruises. Ah, it's a Starting countdown in two. Een applaus wat je voor deze familiale laat je horen voor bloed. Jullie zijn, zijn lief en met veel. Jullie zien er mooi uit, maar je bent nog niet klaar voor de beeldenrutten. Ik heb een applaus nodig voor de jongens. Van Oostblok. Uh, er zijn een paar dingen die ik wil zeggen met deze prachtige overstaande slam. Er zijn een paar mensen die ik nu even wil bedanken voor jullie allemaal wat ik heb gebruikt. Om iets tot te houden, wat ik zeg. Dus eerste bedankje van deze avond gaat naar een van de originele krakers. Mag ik die laatst ons heeft verlaten. Mag ik een dadelijk en applaus voor de dichter Hans Plomp. En daarmee ook meteen een davend applaus voor iets waar zonder dit nooit hier zou bestaan. Maar iets wat nog steeds strijdt voor woningnood, voor mensen. Laat je horen voor de kracht zien! Dan zijn er nu mensen achter mij aan het strijden zodat de beelden op tijd kan beginnen. Zodat jij, terwijl de LSD is al vol hit, ergens op de dijk staat en dan in de sloot loopt. Dat zijn de mensen van de techniek. Dat is Jenny, dat is Theo, dat is Felix van het licht, dat is Dan van het geluid. Sowieso super bedankt voor deze mensen dat ze er zijn. Ik ga snel van dit podium af. Ik wens jou echt een fucking leuke avond. Uh, eet misschien een stuk fruit. Heel veel plezier met de beeld die en maak er iets moois van. Je bent prachtig. Uh, nog niet. Ik zie nog geen idee. Nee. No. Nou ja, niets is afgesproken op dit moment, maar ik heb contact met een collega op het podium. Well, en dus, dan wordt wel, ook vandaag het en krijg ik een boot. hoe lang duurt dat? Nou, we proberen er nog te kunnen daar maar even een podium. we ook, een Thank you, Charlie op uh, wireless 2. Ja, hij staat op de recept. Ja, hallo. Uh, sorry, ik moest duidelijk zijn van mezelf, maar die mag dus niet weg. Want hier begint de beeldenroute. Over 10 minuten, en misschien haal je net aan de bar die waarschijnlijk. Nu is het dat net zo'n geentje. Maar dan nou moet je echt hier zijn. Hè? Dat is verplicht. Is skrippen in je bandje door. Doe nog even een toiletje. Ik zeg het nog even een heentje of een hooitje, een ditje of een datje. En maak je klaar voor de grote ronde rondom de dorp. We maken we samen een magische cirkel om het kosmische lek van Ragold nog lekkerder te krijgen. Hoe lekker? Nog lekkerder. I zinnen, Ontspiel. het begin van de trip van je. de vrienden... ...van doorlopend betoog... ...tot voorbij het verhaal... ...dat alle kanten op spingt. ...zet je oogpleppen af... ...voor het gegeven moment... Wat zie je dan? Wie zie je dan? Je ziet mensen die je kent. En je herkent de mensen die je ziet. Onbekend, maar onbelind. Dit zei iemand? ...en uitspreekt... ...dus spring eruit... ...zing je wat ga je gang... ...en aan... ...niets... ...en niemand... ...voorbij... ...doe... ...de oorsprong... Je oorsprong overstijgt. Voel je oorsprong overal. Jij bent de kosmische danser. Jij bent het spel. Jij bent het decor. Jij bent de steen. Dan een halve eeuw met eeuwigheid. Hier zijn wij helden, lieve, blije, kunstzinnige helden. Op. Liefde ingesteld. Geen tragische helden, maar magische helden. Van top tot teen: één kosmisch krachtenveld. Zwevend door de ruimte, zie je het meteen: planeten. Als magneten de sterren trekken om je heen en dat alles draait om iedereen. Alles draait om iedereen. Alles draait om iedereen. Alles draait. Om iedereen. Alles draait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 De beeldenroute! Zowel, mag ik één applaus voor de Cosmic Orchestra en Ala En zijn jullie een beetje klaar om op avontuur te gaan? Dan mogen jullie daar de lampen jongetjes volgen. In de magische cirkel waar het magische dorpje rij wordt, zie ik die vannacht in het mysterie dat leven heeft. Ja. Dranke verdient. Prankstum, um Wettbewerbschen mehr bereisen. Wacken Dranke. Feind an die Gädenchenz. Beim trinken zusammen um die Zukunft. Warte mal. Oh. Streekt de maat van die trommel. Ja, weet niet goed. Het leuk is het weer, hè? Ja, ja. Oh, oh, voor de stoet uitlopen. Uh, de rest, is, uh, ah, ja, de en dingen zijn daar. De gate try. hebben de daar. Okay, like uh, de gator was gewaar. Oh. Ja, ja, ja. Ja, ik snap hem toch, Sil. Kijk, ik hem. Oh nee, Bodil! Yes. Oh nee, Bodil! Ik denk Ik Ik We still have to. We had it <laughs> What uh, is it? Energy balls. What is it? Guarana and ashwagandha and nootjes and uh, dados and goji berries and no lots of love. Love and good vibes. Ik ben een of twee mensen voor voor korporen. Ja. Ja? Ik ja, heb je ook zo op je hoofd Kijk, kijk Maar een beetje. Een beetje leeft voort. Heel leef voort. Gelukkig